Zerche-toi, raconter la mort. Tu te prends pour qui. Toi aussi, tu détestes la vie. On regard sur ses fringes, sur les murs de photos, sans regret, sans mélo, la porte est claquée, Jorrel est barrée. C Toch zo, wat Ik so di ik un po' quando corro la mia vita ben, più forte non si può anche se la mia testa è un via vai di fantasie troppo keertje. Als ik eenmaal een keertje la te rap giunt giardino nessun son vino che a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 Good Ja, Your tired feet were fireproof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 Horsk lachen, het uitjes. Mijn dag. Stel maar nee, mijn dag. Wel, nee, Het is echt mijn dag, niet, serieus Is Echt wel. Nee, mijn dag, Het nee, is mijn dag. Oh mama. Echt horsk lachen,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 Oosterhuis is een vertrouweling van de koningin. In haar kersttoespraak toonde Beatrix zich bezorgd over het huidige maatschappelijke en politieke klimaat in Nederland. Ze had zich nog duidelijker willen uitspreken, maar dat zou de PVV niet hebben gewild. Libische ordentroepen zouden in de stad Benghazi tientallen betogers hebben gedood. Volgens een ooggetuige werd het vuur geopend vanuit een gebouw waarin de ordentroepen zich hadden teruggetrokken. In Libië eisen demonstranten het aftreden van kolonel Gaddafi. In Bahrein is de kroonprins gesprekken begonnen met de oppositie. Ook al heeft hij het leger opdracht gegeven te vertrekken van het Parelplein... waar de afgelopen dagen enkele doden vielen bij demonstraties. In Marokko zijn voor vandaag antiregeringsbetogingen aangekondigd. Twee Duitse journalisten zijn na vier maanden in een Iraanse cel weer thuis. Ze hadden twintig maanden gevangenisstraf gekregen wegens spionage. Ze waren op een toeristenvisum Iran binnengekomen... En werden opgepakt toen ze een interview probeerden te regelen met de zoon en de advocaat van een Iraanse vrouw. Die zou gestenigd worden wegens overspel. De journalisten werden vrijgelaten na bemiddeling van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. Bij een verkeersongeluk in Nederhorst-den-Berg is vannacht zeker één dode gevallen. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De komende dag wordt meer bekendgemaakt over het ongeluk.